een Klomp met het NOS-journaal. De Duitse cdu wil asielzoekers die de wet overtreden... sneller kunnen uitzetten. De partij van bondskanselier Merkel wil de regels verscherpen... naar aanleiding van de aanrandingen tijdens de jaarwisseling in Keulen. De CDU wil asielzoekers die tot een voorwaardelijke gevangenisstraf zijn veroordeeld kunnen weigeren. Nu kan een asielzoeker of vluchteling alleen worden afgewezen... bij een gevangenisstraf van minimaal drie jaar. De politie van Keulen is met 1700 agenten in de stad vanwege een demonstratie van anti-islambeweging Pegida. De politie wil vooral een confrontatie voorkomen tussen Pegida-aanhangers en tegendemonstranten. Beide groepen verzamelen zich bij het station van Keulen. Aanleiding voor de demonstratie van Pegida is het geweld tijdens nieuwjaarsnacht toen tientallen vrouwen werden aangerand en beroofd. Tennet gaat alle hoogspanningskabels in Groningen, Friesland en Drenthe controleren op breuken. De netbeheerder zet vanaf maandag extra personeel in om alle stroomverbindingen na te gaan. Tennet doet dat nadat afgelopen week de kabels het zwaar te verduren hadden door wind en ijzel. Het bedrijf sluit niet uit dat er kabels zijn gebroken. Het weer vrijwel overal bewolkt en nevelig. Langzaam breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Al gaat het op veel plaatsen toch moeizaam. In het zuidoosten is een bui mogelijk. Het wordt 5 graden in Groningen en 8 graden in Zeeland. Een komende nacht regen en morgen opnieuw zon bij een graad of 9. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Is zin in Zie FM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Capture effort is the way it works. Happen so naturally. Had ik no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 Goedemiddag, zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, nogmaals, goedemiddag. Jorde Felix en Ain't Nobody. Wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albertjan? Nou, het is weer een vol programma, ook het tweede uur. Uiteraard zometeen, uh, gisteren was de Nieuwjaarsreceptie... de Zandvoorts Nieuwjaarsreceptie vanuit Nautique. We gaan zometeen uh, luisteren naar de nieuwjaarsrede van onze burgemeester Niek Meijer. Voor diegenen onder u die hem gemist hebben bij deze de herkansing... Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Maar daarvoor uh, gaan we natuurlijk weer even schakelen met Joop van Es. Want die heeft dan de uitslag voor ons van het uh, schoolbasketbaltoernooi 2016. En zoals het eruit zag zouden er bij de jongens wel de ONS... Uh, zowel bij de jongens als bij de meisjes uh, kampioen kunnen worden. Maar natuurlijk is het ook belangrijk uh, wie gaat er me weg met de sportiviteitsprijs. Uh, die prijs is te... is... Uh, uh, is neergezet door de Sportraad en John Lemmens gaat die uitreiken. Dus uh, ook daar de uitslag, dat allemaal rond de klok van tien voor half vier. Goed, half vier de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vier... gaan we natuurlijk weer schakelen met het circuitpark Zandvoort... want daar is de nieuwjaarsrace... Die start om half vier en daar is voor ons aanwezig Willem van Densen En die gaat daar natuurlijk live verslag van doen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Zeker Robert-Jan. En zo dadelijk is de nieuwjaarspeech van de burgemeester Nietmeijer. Hoi Hoor je naar deze van Andrew Gold en de Landy Boy. Oh, nou, wat was je zeker Oh, op een nieuwjaarsreceptie gisteravond. <tot> Jorde, de single van Aid en de Lonely Boy. Daarmee gingen we back to the 80s. Jawel, gisteravond de, de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in Club Nautiek. Ja, de vijfde Zandvoortse nieuwjaarsreceptie, nieuwe stijl. met niet minder dan 26 deelnemende verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties. gisteravond in Club Nautiek, was bijzonder goed bezocht.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 U begrijpt dat ik niet op dit volume, zoals onze dorpsomroeper, tot u kan spreken. En ik wil dat ook niet, want bij mij zou het schreeuwen zijn terwijl het bij hem omroepen is. Dames en heren, fijn dat u er bent. Op deze vijfde nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl. Ik val de dorpsomroeper niet zo vaak af, maar nu pleeg ik ook een correctie. Het is niet de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Het is uw nieuwjaarsreceptie. En ik hecht daaraan om dat te benadrukken. Omdat dat ook is waar deze samenleving voor staat. Een hartelijk dank, traditiegetrouw... aan het vijftal wat daar veel tijd en energie in stopt. En dat zijn Hilly, Gilles, Janny, Ben en Trudy. Zij staan in ons midden... En ik vind het wel gepast deze vijfde keer daar een applaus voor te laten gaan. APPLAUS Welkom. Doet de microfoon het nog of niet? Achterin ook. Nou, top. Welkom op de eerste nieuwjaarsreceptie van de Republiek Zandvoort. Ik wist dat u erop zat te wachten. U weet het nog wel, hoe ik vorig jaar ben geëindigd. En ik hou van verbinden. Of moet ik wellicht zeggen, de eerste stap naar Groot-Zandvoort... in plaats van Groot-Haarlem. Het klinkt mij wel goed in de oren. Een republiek wordt immers niet ingenomen of overgenomen. En ook dragen wij geen bestuurlijke taken over. Daarvoor is de Republiek Zandvoort te eigenzinnig en zelfstandig dat zijn onze kernwaarden en die maken dat wij dat ook blijven en daar zijn we trots op wat wij wel doen is natuurlijk goed samenwerken ook in de regio en dat is iets anders dus op naar de Republiek Groot-Zandvoort zou ik zeggen en nog iets u leest morgen niet in de krant of op sociale media dat ik ermee stop zo is dat ook weer duidelijk hè Maar nu wat serieuzes. Hier staat een trotse burgervader en inwoner van Zandvoort. Een gemeente die bestaat uit twee mooie kernen. Bentveld en Zandvoort. En waarom trots? Drie redenen. De eerste. In 2015 heeft de gemeente voor het eerst veel zorgtaken overgenomen en laten uitvoeren. En dat is door de bank genomen goed tot zeer goed gegaan. Een prestatie van formaat voor onze organisatie die, zoals u weet, vanuit drie locaties werkt. Uw woning. Het raadhuis aan de straat En het raadhuis aan de Raaks. Kortom, voldoende keuze voor onze inwoners. En natuurlijk zijn er dit jaar ook wel fouten gemaakt. Of praten we eens langs elkaar heen. En dat is voor die betreffende inwoners knap vervelend. Maar dat beeld wijkt niet af van de voorgaande jaren. En dat is wat ons tot tevredenheid stelt. En niet achteroverleunend, maar vooruitkijkend. En dat geeft ook vertrouwen voor in de toekomst. Het tweede, pop-up. Weet u nog wat ik daar vorig jaar over gezegd heb? Ik citeer mezelf letterlijk. In de Republiek Zandvoort popt van alles op... En zonder schroom kan ik zeggen dat dat zo is. Ik som er willekeurig een paar op. Natuurlijk het pop-up weekend waarin een waaier aan evenementen over Zandvoort is neergelegd. Vergunning vrij. Een erg geslaagd weekend waar met veel waardering door veel mensen op teruggekeken wordt. En zeker door de organisatoren. Want wat was het effect... Zij voelden de verantwoordelijkheid voor een veilig en verantwoord evenement op hun schouders. En daar hoort hij wat mij betreft. Niet op de schouders van de gemeente. Wel een stukje ook bij de inwoners. Het tweede is natuurlijk het flitsbezoek van Max Verstappen aan Zandvoort... met drie andere grootheden in de racewereld. Jos Verstappen, Arie Leijendijk en Jan Lammers. Op het Raadhuisplein en natuurlijk ook een mooie Formule 1-auto... Met geluid, zeg ik er maar bij. Ik moet niet denken aan die elektrische auto's. De crisisnoodopvang van ruim 140 vluchtelingen een week in de Korver sporthal. In anderhalve dag georganiseerd en neergezet... met veel waardering en betrokkenheid vanuit de bevolking. De kracht van pop-up zie je hierin terug. De paalzitactie op het strand ter hoogte van Talassa ten behoeve van de verplaatsing van de windmolens. Een paar ondernemers en vrijwilligers zetten de schouders eronder... werken samen en realiseren een fantastisch iets... met vele tienduizenden handtekeningen. Ga daar maar aan staan. En zo waren er dit jaar heel veel. En tijdens het schudden van Janni en ik... hebben wij alweer het vertrouwen gekregen... dat dat dit jaar nog meer gaat worden. Mensen zijn enthousiast. Tot slot ons DNA... Hard op de tong. Leven in de brouwerij. Veel lullen en dan poetsen. Contrastrijk en sportief. Het gaat steeds meer leven. En ik merk dat, wat ik net zei... aan het aantal evenementen dat wordt georganiseerd. Aan de toename van het bezoek. Onze wethouder Economie en Toerisme fluisterde mij in... dat wij bijna weer op het niveau van voor de crisis zijn. En dat zei hij wel met wat trotsheid in zijn stem... Aan de ontspannen sfeer die ik in de loop van het jaar voelde in het dorp. Ik merkte dat aan de samenwerking die gemakkelijker wordt gevonden en gecontinueerd. Ik merk dat aan uw plezier hier vanavond en uw goede humeur. En ik merk dat ook aan ons verzet tegen de plaats waarop de windmolens zijn gepland. En niet tegen duurzame energie. Wij werken constructief mee en bedenken aanvaardbare alternatieven. Maar dat is een kwestie van lange adem. Kortom, samen doen werkt. Gepaste trots is op dit moment op zijn plaats. En voor morgen, ik zal u geruststellen, gewoon weer hard aan het werk. En heb ik dan alleen maar een positief juichverhaal? Nee, dat heb ik niet. Er zijn aandachtspunten, er zijn zorgen. Wij zijn geen republiek op zich. Wij maken onderdeel uit van ons mooie Noord-Holland. Van ons mooie Nederland. En hoe ver wilt u die lijn trekken? Europa? Het democratische vrije Westen? De wereld? Onze informatiepositie is zodanig... dat wij bijna de hele wereld real-time kunnen volgen... Dat is een voorrecht, maar dat schept ook verantwoordelijkheden. Wij zien dat wereldwijd mensen op drift zijn door oorlogsschade, Mensen die huis en haard verlaten en een ander onderkomen zoeken. Een zeer wisselend beeld in vele opzichten. Ons incasseringsvermogen en veerkracht wordt danig op de proef gesteld. Enerzijds stampen wij een week crisisnoodopvang voortreffelijk uit de grond... en laten zien dat er in Zandvoort ook ruimte is voor een warm hart. Voor mij geen verrassing. En toch geeft mij dat een warm en betrokken gevoel. Anderzijds is er ook oog voor onzekerheden... voor zorgen en voor angst zelfs. Veel is nog onduidelijk over bijvoorbeeld opvang en aantal. En wat doet dat met de druk op beschikbare huurwoningen... op banen, allemaal zorgen en vragen... Het gemeentebestuur deelt die zorgen. En ziet ook de kracht en de creativiteit van u allemaal. En wij zijn ervan overtuigd dat daar samen in opgetrokken... kan en mag worden. En wel oplossingsgericht. Vanuit kracht en dicht bij onze waarden. Ons DNA. En natuurlijk op de Zandvoortse schaal. Met maatwerk en oog voor elkaar. We hebben al gezien dat in Zandvoort dat kan... Vanuit verbinding en dialoog. Zonder geschreeuw en gedreig. Respectvol met elkaar lastige dingen bespreken vanuit een luisterende houding, noem ik dat. Nieuwsgierig zijn naar elkaars argumenten, elkaars zorgen en mogelijke oplossingen. En natuurlijk ook met een gezonde dosis humor ter relativering. Een oude werkwijze die samen optrekken met zich meebrengt. Een ander uitgangspunt is de verzobering van de zorg... die de komende jaren nog verder doorgaat. Iedereen is het er denk ik over eens... dat mensen primair verantwoordelijk zijn... voor hun eigen taken, zorgen en leven. Dus de regie daarop moet ook door die mensen worden gehouden zelf. En moet daar ook neergelegd worden. Zij zijn als geen ander in staat om dat ook zelf te doen. En dat is door onze inwoners in het vorige jaar al goed gedaan. Zij hebben daarop voor uitgelopen. Zij doen dat al. En dat is een compliment waard. Van onze gemeente vergt dat wel... dat wij adequater mogen reageren. Want, u kunt het bijna gaan voorspellen... die zorgvraag gaat later komen, maar wordt ook zwaarder. Dus dat betekent dat je een ander type reactie daarop zou moeten geven. Het gemeentebestuur realiseert zich dat... En stuurt daar inmiddels ook op. Aandacht voor mensen is daarbij essentieel. Daarop aansluitend sta ik hier stil bij het overlijden van twee raadsleden in 2015. Carl Simons, precies een jaar geleden. En Willem Wistman, bijna een maand geleden. Twee mensen die met grote betrokkenheid hun functie vervulden op hun eigen markante wijze. En dan ga ik verder, want ik ga afronden met de twee complimenten die ik ieder jaar aan een inwoner van ons geef. Althans, laat ik het zorgvuldiger zeggen, aan twee mensen, ieder één compliment. Want anders had u hem anders kunnen uitleggen en dan zie ik de kop weer in de krant. Burgemeester wijzigt beleid. De eerste is, en hij is aanwezig, is Willem van der Sloot. Hij is een betrokken inwoner die niet bij de pakken gaat neerzitten. Hij is onder andere betrokken bij het bijna dagelijks terugbrengen van een grote groep damhetten die een veiligheidsrisico vormen in de gemeente. Dank voor die belangeloze inzet en ook op andere terreinen. De tweede is de heer Rugebrecht. Ik heb hem niet gezien. Misschien is hij wel in de zaal, maar ik heb hem niet gezien. En hij is een buurman die iemand in nood helpt op een buitengewoon helfthaftige wijze. En dat is in oktober van dit jaar gebeurd. Met gevaar voor eigen leven heeft hij zijn buurman geholpen en daarna ook de politie. En daarvoor kan alleen hulde en waardering zijn. En ik prijs mij rijk. En daarom zei ik net ook dat ik een trotse burgervader en inwoner ben... dat wij mensen in deze gemeenschap hebben die dat doen. Samenvattend, dames en heren, want ik ben bijna op de acht minuten. Het tij is gekeerd. Wij gaan dit jaar verder met veel lullen, maar dan vooral poetsen... om er een sportief en contrastrijk jaar van te maken... zodat er veel leven in de brouwerij is. U heeft laten zien dat te kunnen. En gezamenlijk bouwen wij verder aan de Republiek Groot Zandvoort. Ik wens u allen... en ik zoek nu mijn glas... een heel inspirerend, maar vooral heel gezond 2016... Op Zandvoort. Dat was hem, de nieuwjaarsspeech van onze burgemeester Nick Meijer. Gisteravond bij de nieuwjaarsreceptie in Club Nautiek. Dat wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust. Weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en een heilig vuur. Kriebels in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de. Van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het polvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Ik hey, geniet hey, hey. met volle teugen, circuit, strand of de groep. Dromend in de duinen, een feest tot de man. We zonden hem zojuist uit de nieuwjaarsspeech van de burgemeester Nick Meijer. En wil je me nahoren, dan uh, kan je gaan naar www.zieofmstandvoort.nl. Kijk dan bij uh, Terugluisteren. Kijk dan bij 8 januari, want dat uh, was het gisteren. En dan uh, 21 uur en verder, zo dus rond het half uur... dan uh, komt de speech langs van onze burgemeester Niek Meijer. We gaan weer over naar uh, Joop Fres. Nogmaals, goedemiddag Joop, het schoolbasketbal. Ja! ja. Goedemiddag, heren! Wie eh, ik, zijn ik, ik, de winnaars? Ja, dat zou je wel willen lijken. Ja, inderdaad. <laughs> nou, dan ga ik je zo meteen melden. Nou, eerst even gezegd hebben dat uh, we ontzettend dankbaar zijn dat we veel schrijvers hebben gehad uh, vandaag. Die de wedstrijden prima geleid hebben. Ze hebben ook mooie punten gegeven voor de Sportiviteitsprijs. Dat krijg je straks ook te horen voor wie die zijn. En ik wil beginnen met de meisjes. Want bij de meisjes is zoals ik eigenlijk al uh, voorspelde de vorige keer, de ONS uh, eerste geworden. Vier wedstrijden gespeeld, 12 punten. Dat betekent dat ze alles gewonnen hebben en geen punten hebben laten liggen. Tweede is geworden de Nicolaas School met 9 punten. De derde, de Duiro school, 6 punten. De vierde, Maria School 3 punten. En de vijfde de ONS 0 punten, helaas. Bij de jongens. Uh, ook dezelfde wat ik al voorspelde. De de ONS met 12 punten. Dus och, alles gewonnen weer. En dan de plaatsen 2, 3 en 4 was het spannend. Drie teams, drie scholen met zes punten. Maar daar maakte het doelpuntenverschil maakte de, de uitslag. De Mariënschool had 6 punten plus 12. Derde, Nicolaaschool, 6 punten min 2. En de vierde, de school zes punten, min drie. En ook hier had de uh, Hanni gafsschool nul punten. En dat is heel opmerkelijk, want vorig jaar won de Hanni Schafschool de grote beker, oftewel de wisselprijs. En waar waren kampioen van Zandvoort. Zo kan het verkeren in het basketbal. Dan hebben we toch de, een, een prijs weg te geven. waarvan ik zeg, nou, dat vind ik de belangrijkste die er is. Dat is namelijk de sportiviteitsprijs. Bij de meisjes uh, is de Hannies gafs de eerste geworden met 34 punten. We hebben daar verder geen, uh, geen uh, andere uh, uh, slagen voor. En dan uh, bij de jongens, uh, de ONS, ook eerste geworden met uh, 31 punten. Nou, dat is de uitslag van het want Het betekent dat uh, ONS de, uh, de kampioen is van 2016. De oranje school. En dat is volgens mij alweer een tijdje geleden. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer het is geweest. Maar ze zijn in ieder geval weer kampioen van hier vandaan uit. In ieder geval vast gefeliciteerd. Ze zelf weten het nog niet, want we gaan zo meteen de prijzen krijgen. Oké. Okay. Dus jullie hebben een primeur. Nee, hey, hey. mooi, mooi, mooi. Hey. Ik hoop niet dat ze meeluisteren dan. Nee. Want nee. <laughs> Hey Joop, geweldig. Uh, weer een mooie, mooie dag in de Corversporthal. Ja, zeker. het zeker. Ja, volgend jaar gaan we gewoon lekker door, hoor. Ja, nou, ja, zo, zo hoorde het graag. En ja, ben, je, niet, ben je trouwens al uh, bij, uh, bij het hockey, of niet? Nee, daar ga ik zo meteen naartoe. Ja? Het, uh, met name die derde helft is interessant voor mij niet, maar voor de mensen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Oké, okay, uh, Joop, dank je wel, Ja, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer, Rob. en, en? Alles, Ja, en nog nog een sportieve dag verder. Oye, oye, oye Precious to realize En bij Steven. wat een heerlijke gauwhouder van de bullets was dat. Nou, het is drie minuten over, over half vier. Je bent uh, over tijd. Uh, over tijd. <laughs> ik denk, ik waarschuw je maar even. Eindelijk. Eindelijk is het gebeurd. De evenementagenda. Goed, luisteraars, daar gaan we dan. Nou ja, zoals je al begrepen heeft, is momenteel om half vier de nieuwjaarsrace gestart. En dat is het start zijn voor het nieuwe racejaar. En dat wordt traditioneel bij de Syntex nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan wordt er uh, dit jaar uh, ook nieuwe jaren ook ingeluid met vuurwerk. Natuurlijk ook, ook op de baan is een voldoende spektakel. En rond de klok van kwart voor vier gaan we natuurlijk weer live schakelen... met onze collega Willem van Densen. Want die is voor ons momenteel aanwezig op het circuitpark Zandvoort. Vanavond is het uh, de tijd voor de nieuwjaars, New Year's Party bij Café Neuf. En dan treden we op de internationale soullegende Dennis Burke... de Soul Power Band en special guest Bart Saks. Wie kent ze niet? Mis dit feest met swingende Soul en uh, Motown en Funk niet. Uh, wilt u nog een hapje erbij eten? Reserveren is dan wel gewenst. Vanavond dus: een Party in Café Nuff aan de Haltestraat. Met de internationale Soullegende Dennis Burke. En uh, morgen is het weer tijd voor de Nieuwjaarsconcert. Het traditionele uh, Nieuwjaarsconcert. Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort organiseert jaarlijks een gratis toegankelijk Nieuwjaarsconcert. Ook dit jaar weer gehouden in de Agatha Kerk te Zandvoort. Het concert vindt plaats morgen en is gratis toegankelijk. Aanvang van het concert is 3 uur en om half drie zal de kerk geopend zijn. En natuurlijk, de Agatha-kerk is gevestigd aan de Grote Krocht 45. Medewerking dit jaar van het Zandvoortsmannenkoor, het Zandvoortsvrouwenkoor... de Popzingers, muziekschool New Wave en de New Harlem Brothers... zullen ook de présence geven en daarnaast ook nog Nadie Leen en Timothy Todé... En mocht u nou verhinderd zijn om naar het nieuwjaarsconcert te gaan... geen nood, want uw lokale zender ZFM zendt dit nieuwjaarsconcert morgen... vanaf drie uur integraal voor u uit. Dus morgenmiddag het nieuwjaarsconcert ook live te volgen op uw lokale zender. De jazzliefhebbers morgen worden ook niet vergeten... want er is morgen weer de Jazz in Zandvoort. En de special guest deze keer is Simone Pormes. En dat speelt ze natuurlijk allemaal af in Gebouwde Krocht. Grote Krocht 41. Aanvang half drie. Meer informatie over dit concert met Simone Pormes. Uh, en natuurlijk over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort. kunt u nakijken op de website www.jazzinzandvoort.nl. Www en ook nog Motown en Disco Hits. Morgen vanaf 4 uur en dan hebben we het over Café Anders, is dan uw gastheer. Halterstraat uh, uh, 28. De beste Motown en Disco Hits live met DJ Erik. Motown en Disco-Hits. Café Anders... Haltestraat 28 Morgen... vanaf 4 uur. Nog meer nieuwjaarsgeweld... en wel de Happy New Year... met Papa Luigi e Amici. Wie kent ze niet? Dat allemaal in het Wapen van Zandvoort. U bent vanaf 5 uur van harte welkom... om dit samen te gaan vieren. Papa Luigi zal tot 7 uur optreden. En dan natuurlijk is dat het Wapen van Zandvoort... gasthuisplein nummertje 10... vanaf 5 uur tot 7 uur. Happy New Year met Papa Luigi e Amici... Gaan we naar 13 januari, dan is het weer tijd voor de traditionele kerstboomverbranding. En komt allen tezamen om de kerstbomen die van tevoren zijn verzameld te verbranden. En dat gebeurt natuurlijk allemaal onder veilig toezicht van de brandweer. En dat speelt zich allemaal af op ter hoogte van het schuitengat uh, uh, op, uh, vanaf half acht s avonds deze 13 januari. De traditionele kerstboomverbranding. Dan gaan we naar 15 januari. Dan bent u vanaf 9 uur s'avonds weer van harte welkom in Café Koper... aan het Kerkplein nummertje 6, want dan is het weer tijd voor de muziek -pup quiz. En deze maand spelen zij voor het eerst de muziek -pup quiz In drie rondes van 25 vragen zal er worden uitgemaakt... welk team zich de muziekkenner van 2016 mag gaan noemen. Laat de strijd maar beginnen. Dat allemaal op 15 januari vanaf 9 uur s'avonds... in Café Koper aan het Kerkpleintje nummer 6... Gaan we naar 17 januari, dan is het uh, tijd voor uh, het Heemsteeds Filharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef. Het openingsconcert. Het programma is on nog onder voorbouw en een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. En dan hebben we natuurlijk over de protestantse kerk aan de Poststraat nummertje 1 op deze 17 januari om 3 uur s middags. Het Heemsteeds Filharmonisch Orkest. Tot zover. Oké, okay, ja, en uh, morgen het uh, nieuwjaarsconcert. Ja. Nou, eens even, even, even kijken hoor. Ja, dat gaat het ongeveer zo klinken, weet je wel. Ja, nou, dit is live uh, op dit moment uh, de repetitie uh, in de kerk. En morgen dus vanaf uh, drie uur is het uh, concert live te horen bij CFM. Dus uh, zet de radio morgen ook weer lekker aan. Hè, en uh, geniet mee als je niet naar de kerk kan komen. Hier is last life. Van twee platen non-stop op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste door de Sarah Larson en uh, The Last Life. Gevolgd door deze klassieker uit de jaren 80. De sound of Success bent, SOS bent. En Just Be Good to Me. CFM Race Radio. Pit Report. En we gaan weer naar het circuit. Jawel, daar is uh, Willem van deze. Want Willem, als het goed is, is uh, de nieuwjaarsrace inmiddels voor start gegaan. Dat uh, klopt helemaal, uh, Rob. Om um half vier is de Nieuwsjaarsrace uh, van start gegaan. Een veld uh, gemelleerd veld, uh, 31 auto's uh, aan de start gegaan. En ook uh, gemelleerd uh, qua rijders uh, uh, ja variërend uh, van 15 jaar oud tot uh, 65 of uh, ouder uh, zelfs nog. Dus uh, alle leeftijdscategorieën uh, vertegenwoordigd in uh, deze nieuwjaarsreizen uh, voor de kwalificatie eerder vrede werd vanmorgen... ...waar voor de equipe Kools met Pink van Riet... ...die actief zijn in de Wolf. De Paul Vosicien veroverde de Wolf. Toch wel een vrij snelle auto. Steek toch wel ver boven de rest van het veld uit. We zijn overigens twee van die Nou, de start was een staande start... De equipe Paul, uh, die is uh, goed weggekomen. Dat was uh, Kools, uh, achter het van de wolf. daarna stond de uh, andere wolf uh, van de equipe uh, rijnbeek taheri uh, Die nou, e eigenlijk niet veel langer, langzamer uh, gebalanceerd hadden als uh, geno in de geno pol precies En alleen de tweede rijder die van start uh, ging die andere wolf... Uh, de Iranier of de Iranese, ik weet niet of het een Iranier is of een Iranese Tahiri, die neemt het eerste beeld van. ...voor zijn rekening uh, van deze race. En ja, die kwam toch wat minder uh, goed uh, weg. Uh, die gelijk bij de stad al een aantal plaatsen. En, uh, het is wel bijdruk dat zijn uh, co-EQJ uh, van Rijnbeek uh, de tijd gezet heeft uh, in de kwaliteit. Want deze braaiherie uh, is uh, met deze hele snelle houten toch uh, ja, betuidend uh, langzamer... ...en is uh, ergens meer uh, in het veld uh, uh, terug te vinden. Ik zei het al, uh, die special leeftijden, uh, 65 plus, ik uh, zie jullie net lopen, Michel dus Bleed om al uh, dat ik nog steeds actief, ook in uh, deze race actief 15 jaar, uh, Mika Moorin. Uh, die rijdt samen met zijn vader uh, in een uh, Renault Clio en doet dat uh, samen met nieuw Langeveld ook, met de drie op één auto. Dus uh, ja, en die uh, liggen in hun uh, divisie uh, de overgedaan door uh, Nieuw Langeveld uh, op kop. Uh, maar goed, uh, we zijn net een uh, kwartier uh, onderweg. Uh, we gaan straks uh, de duizendis in. Uh, dan wordt het toch weer even wat anders. En uh, als ik naar de lucht kijk, uh, gaan we het ook niet droog houden. Dus uh, ja, dat zal uh, zeker gaan zo voor wisselingen in de stand, zoals ook de wisselingen van rijders... ...later in de race ook voor veranderingen in de stand gaat zorgen. Ja, dat maakt het allemaal des te leuker zodadelijk op circuit. Ja, zonder meer. Ja, het is van veel factoren Natuurlijk ook een stuk techniek, een vier uur de race. Ja, is slijtage slijtageslag voor het materiaal. En ook daar moet rekening mee gehouden worden. Oké, okay, Willem, dankjewel voor uh, dit moment. En uh, mochten de, de luisteraars, mocht jij als luisteraar uh, willen kijken op het circuit. terwijl je niet aanwezig bent, dat kan via de CFM-app. Ja, kijk even onder uh, Pitcam en je kan live meekijken op Circuit Park Sanford. tijdens deze nieuwjaarsrace. Straks komen we weer terug bij Willem van Dezen. Dankjewel voor dit moment en heel veel plezier daar natuurlijk. Want het is altijd een feestje, hè, de eerste race van het nieuwjaar, ditmaal 2016. In the morning, see you like Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever in het volgende uur nog een drugschema, schema, Albertje. Moet je wel, moet je wel, zeker weten. We gaan nog twee keer schakelen met, met het circuitpark Zandvoort. Ja? We kijken natuurlijk even vooruit naar de finale van... en dan hebben we het over volleybal. Want de dames mogen vanavond de finale spelen... van het OKT tegen Rusland. En dat is allemaal vanaf half zeven live te volgen... op NPO 2. Oeh, dat wordt spannend. En natuurlijk hebben we... Het dier van de week. Het dier van de week, en, jawel. Het, het en nog, het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag. Reden genoeg om te blijven luisteren ook naar u, 3 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, nogmaals een uh, goede middag. Begint een beetje schemerig te worden. En dat wordt leuk dan, hè? Tijdens de nieuwjaarsreis. Lampjes aan en ga met die banaan.